Met het NOS-jaarboek. De Britse regering wil gingen op de politie ondanks de rellen van afgelopen week doorzetten. Volgens minister Osborne van Financiën hebben de rellen niets aan die plannen veranderd. De regering wil bijna 2,3 miljard euro bezuinigen op de Britse politie. Er moeten waarschijnlijk zo'n 30.000 banen verdwijnen. De afgelopen nachten waren in Londen zo'n 16.000 agenten op straat. Normaal zijn dat er maar 2500. Ook in andere Engelse steden werden veel meer agenten ingezet dan normaal. Bij een frontale botsing op de E42 bij namen in België zijn vanmorgen drie mensen om het leven gekomen. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond. De botsing werd veroorzaakt door een spookrijder. De spookrijder zelf en een van zijn passagiers kwamen om. Twee andere inzittenden raakten zwaar gewond. Ook de bestuurder van de aangereden auto kwam om. Op de Noordzee is Shell bezig met het dichten van een olielek. Het is niet duidelijk hoeveel olie er al in zee terecht is gekomen, maar volgens Shell gaat het niet om een grote hoeveelheid. Het lek werd woensdag ontdekt bij het platform Gennet Alpha, 180 kilometer voor de kust van het Schotse Aberdeen. Volgens Shell is de oliestroom grotendeels ingedampt. Een vliegtuig bekijkt de situatie en een opruimschip is ter plekke. De brug bij Gorkum op de A27 staat al bijna drie uur open. Daardoor staat er aan beide kanten van de brug een lange file. Om kwart over acht ging de brug over de Merwede niet meer dicht. De oorzaak van de storing is onbekend. Ook is onduidelijk hoe lang het gaat duren. Het verkeer wordt omgeleid via de A2 en de A59.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 Dat was uh, Mother's Finest met uh, Peace of the Rock. Even een nummer om uh, even wakker te worden. We gaan uh, zo praten. Uh, onze gasten die uh, komen nu binnen lopen. En uh, het is, uh, nou, hoe laat is zeven over elf. Uh, tijd uh, voor uh, het politieke item uh, in onze uitzending. Het is reces, dus... Uh, Weinig mensen beschikbaar, maar uh, gelukkig hebben we kort Draaier bereid gevonden om uh, het een en ander te vertellen over zijn uh, politieke carrière. Cor uh, is uh, buitengewoon raadslid. Nou heb ik wel eens gehoord, Cor, van uh, buitengewoon commissieleden. Wat is nou een buitengewoon raadslid? Nou, goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Um, het is zo dat het eigenlijk hetzelfde is, alleen de functie is veranderd. Dus de mensen worden beëdigd als buitengewoon commissielid of uh, buitengewoon raadslid tegenwoordig. Uh -huh. Maar het was voorheen was het commissielid. Ja, ja. En het leuke is dat de, ik ben er later ingestapt. Ja. En het uh, grappige is dat ik dan op dit moment het enige buitengewoon raadslid ben U van de gemeente Zandvoort. Je bent uniek. Uh, anderen als ze uh, ingezworen worden? Ja, ze zijn dus ingezworen als uh, commissielid. Ja. En uh, dat blijft dan totdat ze opnieuw worden ingezworen. Maar ik ben dan ingezworen als buitengewoon raadslid. Ja. Nou, dan nou weet ik dat een buitengewoon commissielid uh, nam plaats en nam deel aan voorbereidende informatieverwerving en, en discussies... Uh, fractiestandpunten alvast uitwisselen en dergelijke ja. over onderwerpen. Dat is precies hetzelfde. Dat gebeurt nog steeds. Ja. Ja. Ja, debatteren zal... Uh, ja, dat mag niet zijn. volgens de regels. Nog, nog niet. Ja. Daar is wat kritiek over, omdat je toch met de uitwisseling van de informatie... wil je graag uh, mening peilen van een ander of een standpunt neerleggen... en daarover praten met anderen. Maar volgens de regels mag dat nog niet. Nee, ja, oké. Okay. Nee, dat, dat is nu zo ingesteld. Dat gebeurt door de raadsleden zelf. Ja, ja. In de... ja want ik ben natuurlijk niet uh, politiek gekozen. Daar dat zit het uh, hem in. Kijk, raadsleden zijn echt gekozen. Ja. En uh, commissieleden en buitengewone raadsleden zijn benoemd. Ja, die zijn benoemd. Maar uiteindelijk ligt er wel een verkiezing aan ter grondslag. Je, je zit daar niet zomaar. Nee, je mag als, uh, als, als, als, als fractie, ik weet niet wat het aantal uh, der uh, gekozen leden is, maar je mag als, als, als fractie van een politieke partij, mag je een aantal mensen voordragen, dat doet dan de fractie als uh, commissie of buitengewoon raadslid. Ja, ja. ja, maar Cor, ja, even noemen, jij zit hier dus voor gemeentebelangingsantwoord. Ja. Aastrit van de Veld uh, is hier ook aanwezig, uh, overigens. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen Aastrit. Je mag er ook wel bij komen zitten hoor. Ja. Uh, ik bedoel daarmee te zeggen, je hebt wel op een verkiezingslijst gestaan. Ja, dat klopt. Je mag alleen maar uh, dan nu buitengewoon raad zitten worden als je ook op die verkiezingslijst gestaan hebt. Dus, ja, dus uiteindelijk via een, een democratisch stelsel ben je wel op de plek gekomen waar je zit. Niet zomaar uit de lucht komen. Nee, dan. is niet zomaar. Je kunt niet uh, zomaar uit het niets uh, ineens plaatsnemen als uh, buitengewoon raad zit. Nee. Oké, okay, goed. Nou, dat vastgesteld hebbende. Zit jij hier in een tijd dat, die we komkommertijd noemen? En er is recess. Uh, ja, dan zorgen we ervoor dat die komkommertijd uh... <laughs> <laughs> flink wordt opgeschud. Ja. ja. Uh, Cor, de spelers, dus, dus toch wel, ondanks dat er allerlei vakanties gaan, er spelen natuurlijk nog wel wat dingen. Ja. Uh, en je ja, had een onderwerp uh, wat je na aan het hart ligt. Uh, dat is de Veiligheidsregio Kennemerland. Ja. Kun je misschien eerst uitleggen wat, wat dat is? Voor een aantal nou, mensen is het misschien de, niet een bekend begrip. De Veiligheidsregio Kennemerland is ingesteld door, uh, door de overheid. Er is een verplichting, is een wet uh, ligt daaraan ten grondslag. Dat de lokale brandweer bijvoorbeeld, die uh, moest opgaan in een regionale brandweer. Mm -hmm. nou, dat is een aantal jaren geleden is dat ingesteld dat de Veiligheidsregio uh, gevormd werd. Uh, vervolgens is daar uh, voor de mensen van de kazerne hier in Zandvoort een presentatie geweest dat alles er beter op zou worden. Er zou professioneler gewerkt gaan worden, uh, meer kennis zouden gedeeld kunnen worden en door samenwerking is het zo dat uh, ja, het, zou het allemaal beter zou worden. Ja, ja. Hè? En we zouden dus minder geld uh, nodig hebben om het allemaal in stand te houden. Ja, nou, als dit hint al, er zou meer geld beschikbaar komen. <laughs> ja, nou, Dat betekent dan dat uh, de mensen en de, en de voertuigen en zo, die zijn overgedragen aan de veiligheidsregio Kennemerland, Zodat je dus één grote regionaal korps gaat komen. En dat is op zich, daar is niks mis mee. Want door samenwerking sta je sterker. Ja. Nou, en als je dan nu kijkt wat er dus nu gebeurt. Ze hebben de afgelopen jaren bij de VRK veel te veel geld uitgegeven. Er heeft een manager die over de financiën ging. die heeft nogal zitten slapen, blijkbaar. Want de financiën waren niet, uh, niet op orde. Nou, na een accountantsonderzoek is gebleken dat er miljoenen te veel op de begroting waren uitgegeven, met als gevolg dat het nu bezuinigd moet worden. Dat was geld wat eigenlijk niet in de portemonnee zat? Dat was geld wat uh, niet in de portemonnee zat en werd ook toegekend voor, voor andere zaken. Hè. Bijvoorbeeld uh, geld wat voor de ambulance dienst werd verstrekt, dat is uh, half miljoen op jaarbasis, dat is nu gestoken in de verwezenlijking van een uh, coördinatiecentrum. Nou, daarvoor is dat geld niet, dus nu heeft de overheid, uh, die dus dat geld verstrekt, de Rijksoverheid, is er gezegd van ja, maar daarvoor heb ik niet verstrekt, dus dat moet dan uh, ja, worden terugbetaald. Nou, dat gaat dan gebeuren, inmiddels een korting, wat op jaarbasis wordt uh, uitgedeeld. Ja, en dan heb je dus het probleem dat je dus geldtekort hebt en dan moet je bezuinigen. Nou, dan zou je denken van, uh, ga je dan uh, bezuinigen uh, op bepaalde uh, zaken binnen die VRK? Maar wat er dus nu gebeurt is dat ze dan gaan bezuinigen en gaan ze ladderwagens in Zandvoort bijvoorbeeld uitfaceren. Hoe bedoelt u, met alle flats die wij hebben staan? Ja, met die flats die er hier zijn uh, is er nu besloten dat in 2015 dat de ladderwagen weg moet. In Heemstede gaat die uh, volgende, volgend jaar al weg. In Velsen bijvoorbeeld wordt er een hele kazerne gesloten. En dan vinden er exitgesprekken plaats met 60 vrijwilligers. Ach... En als je dan de presentatie ziet die er dus in uh, een aantal jaren geleden uh, gehouden is, dan werd dat niet zo gebracht. En ja, ik kan alleen maar constateren dat uh, het gewoon mislukt is. De doelstelling die ze hadden, die ze dus iedereen hadden voorgeschoteld, dat is gewoon, dat klopt helemaal niet. Het is gewoon niet waar. Nee, door, door het gezamenlijk doen zou je betere en meer middelen kunnen hebben? Ja. En wat jij zegt, dat gebeurt dus niet. Nee, en ik maak me daar ernstige zorgen over, omdat uh, volgens een heel theoretisch model wordt er dan uh, gedacht hè, dan wordt er gezegd van ja, maar als er dan een ladderwagen nodig is, dan, uh, dan laten we die komen uit de zeilweg hè, waar de kazerne staat ja, ja. of vanuit Schalkwijk. Ja. Nou, dan moet je je voorstellen, het sneeuwt, is glad op de weg en is de aanrijdtijd vanuit Schalkwijk naar bijvoorbeeld het winkelcentrum in Nieuw-Noord, waar boven woningen zijn, ja. daar geldt dan een opkomsttijd van vijf minuten voor. Nou, ik zie die ladderwagen echt niet vanuit Schalkwijk binnen vijf minuten met sneeuw naar Zandvoort komen als de brand is in het winkelcentrum. Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat van de winter had ik een ambulance nodig van de Zeilweg. En er lag sneeuw en die had echt 25 minuten nodig om ja. in Zandvoort-Noord te komen. Ja, ja, nou dat een ambulance. Ja. Ja, zo'n ladderwagen. Die is wat logger dat kan en langzamer. Door de heen. Ja. Nou, dus ik heb een berekening gemaakt. Uh, de afstand vanaf de kazerne in Schalkwijk naar uh, bijvoorbeeld het winkelcentrum in, uh, in Noord. Hè, dat is 11 kilometer. Nou, als je dan gaat uitrekenen van hoe hard die ladderwagen dan wel niet moet rijden om toch binnen die 5 of 6, want er dat zijn verschillende type gebouwen, om daar op tijd aan te komen. Zo hard kan hij niet eens. Ja. Zo hard kan hij volgens mij niet eens. Nee. Dus ik heb ook uh, aangegeven van ja, maar dan moet je dus Echt een uh, lange rechte weg gaan, uh, gaan krijgen zonder rotondes en zonder verkeersdrempels. En dan, dan moet hij toch minimaal 100 km per uur gaan rijden om hier binnen die vijf of zes minuten aan te komen. Nou, dat is niet realistisch. Ik kan me bijna niet voorstellen dat we in Zand wordt geen ladderwagen. De beschikking hebben. Nee, nee, want ik weet nog dat uh, meneer Schroder, dat is de voormalige brandweercommandant hier in Zandvoort die heeft in de jaren tachtig nog een heel rapport uh, opgesteld en daar is een motivatie in uh, neergezet waarom wij dus een ladderwagen nodig heeft, hebben. En uh, er is toen ook een tijdje nog een ladderwagen gehuurd of geleend van, uh, van Haarlem want ja, er werd toch wel erkend dat er toch wel een ladderwagen hier nodig is uh. Is daar iets aan te doen? Ja, er is uh, denk ik wel wat aan te doen. Ik denk dat, uh, omdat er recentelijk in februari is er een brief uh, verstuurd vanuit de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeentes. En daarin zijn een aantal uitspraken uh, gezet dat gemeenten zelf mogen bepalen hoe de invulling is voor deelname aan de veiligheidsregio. Wij weten niet wat die, dat die brief bestaat. Ik heb hem gevonden op internet, na heel lang zoeken. En ik denk dat wij als Zandvoort goed moeten heroverwegen of de samenwerking met de veiligheidsregio zoals die nu is, wel de juiste is. Ik denk het niet namelijk. Het, het heeft ons een hoop geld gekost al in de afgelopen jaren in ieder geval. Ja, want wij gaan dus nu steeds meer geld betalen voor steeds minder diensten. Nou, en dat is gewoon een zorgelijke zaak. Want dat was namelijk niet de bedoeling van die veiligheidsregio. Ja, ja en dan komen we nu ook op de weg die je te gaan hebt. En dit is een standpunt van GBZ. Uh, hebben jullie al met andere politieke partijen hierover gepraat? Wij uh, zijn afgelopen week zeer druk bezig geweest met allerlei politieke partijen. En er zijn ook een aantal uitspraken inmiddels van. Delen zij andere... jullie bezorgdheid? Zij delen wat de ik. Politieke partijen delen onze bezorgdheid. Ja, ja. ja. Okay. Gelukkig. De, het gaat een onderwerp worden de komende tijd? We hebben gevraagd of het weer uh, geagendeerd kan worden en uh, dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren. Korte termijn? Dat hopen we wel, ja. Ik neem aan dat er wel een haast bij is. Maar op welke termijn gaat die ladderwagen weg? Nou, er is nu gesteld 2015, want in dat jaar zou die vervangen moeten worden. Ja. Nou, de, deze ladderwagen heeft destijds uh, 550.000 euro gekost. En dat is natuurlijk nogal wat geld. Ja, dat hebben ze niet. Hè. Dus ja. de, Dan blijft die dus in stand totdat, totdat die op is. Ja. <laughs> dat die afgekeurd wordt. En dan gaat die weg en dan komt er geen nieuwe. Okay, en... Maar wij gaan dus nu al uh, per jaar dat bedrag wat die ladderwagen zou kosten meer betalen aan die veiligheidsregio maar we krijgen er niks voor terug nou nee. en ik denk gewoon als je dan op achteruit gaat, moet je dan nog wel meedoen met zoiets ja. maar het betekent dus dat de veiligheidsregio ook geen geld meer opzij zet dus reserveert voor een te vervangen ladderwagen dat, uh, dat is het probleem ja maar... nou, vanaf nu al vanaf nu al ja en, en ja, er zijn nog meer dingen die spelen. Bijvoorbeeld er zijn in Zandvoort zijn er brandputten. Nou, brandputten die zijn bedoeld voor als er acuut snel veel water nodig is. is er is een put geslagen die dan het grondwater oppompt. Nou, van allerlei uh, milieueisen en zo willen ze niet meer dat we grondwater oppompen, want dat moet allemaal uit een, uh, uit een rivier komen. Je, je kunt geen zeewater gebruiken, want dat nee. vroest uh, de heleboel. Nou, die brandputten zijn inmiddels ook afgeschaft. Want het kost natuurlijk allemaal geld, he, moet onderhouden worden, moet gekeken ja. worden, werkt dat allemaal nog goed en zo. Dus in, op een aantal plekken met nieuwbouw, daar zijn al geen brandputten meer. Ah, ja. En of het waar is wat ik nu zeg, dat weet ik nog niet. Maar mij is toegefluisterd dat uh, brandweerwagens niet meer onrisk verzekerd zouden zijn. Huh. <laughs> wat op lange termijn een behoorlijk uh, kostenpost zou, dus zou kunnen in zijn. de besparingen zijn. Ja, maar dat is heel kortzichtig, mag ik er Als dat zo is, dan is dat heel kortzichtig. dus dat, met een aan zekerheid waarschijnlijkheid is dat zo, maar ik kan het nog niet 100% zeggen of dat inderdaad zo is, maar ik vermoed het heel erg wel, ja. dit Nou, in ieder geval, is een onderwerp waarvan ik zeg, nou, dan moeten jullie nog maar eens een keer terugkomen naar het ik. Ik ben wel nieuwsgierig hoe dat gaat aflopen. Ja. Nou ja, het liefst maar. nieuwsgierig. Het is, in september, hè? Ja. het is toch nog niet ingevuld. Dus je nu kijkt op de agenda. Staat er bijna staat bijna niks op. Iets, dus naar mijn idee kan hij er gewoon in. Ja. En dan doen we toch eventueel een donderdag, anders dan de uitwijk. Uh... Ja. Nog even terugkomen op, op de consequenties van het een en ander. Uh, als je zegt wij. Uh... Wij trekken ons terug uit het samenwerkingsverband met de veiligheidsregio. Kan dat zomaar? Nou, dat kan niet zomaar. Het is uh, zo dat je dan als, als gemeente kan je dan wel besluiten van nou, we, doen, we, deeln, uh, we nemen deel aan de veiligheidsregio, maar de uh, mensen en de middelen die houden we in eigen beheer. Dat schijnt gewoon te kunnen. Oké, okay, dat, dat kan. want we gaan straks in het najaar beginnen met een nieuwe kazerne te bouwen. Ja, nieuw nou, dat is ook weer zoiets. Die, kazerne... die geschikt is voor een ladderwagen. Ja, ja. ja, hopelijk wel. Ja, die wordt dus op grote gebouwd dat er dus een ladderwagen ingeplaatst ja. uh, kan worden. En dan moet je je voorstellen dat we nu een nieuwe kazerne gaan bouwen en dan hebben we geen ladderwagen meer. Nee, nee. een ladderwagen betekent hogere deuren, mag ik aannemen. En, en diepte, dat is ja. wat dieper dan de Ja, dan komt er komt een groot auto's. gat uh, te staan... Het is, uh, het is een zorgelijke toestand. Het is een zorgelijke Eigenlijk toestand. Wel, Als je het allemaal zo hoort. Ja. En heb je ook een idee waar al dat geld uh, dan wel gebleven is? Nou ja, ze hebben dan uh, een nieuw coördinatiecentrum uh, opgezet voor, uh, voor, voor rampen en, en escalaties en zo. En dat is allemaal ingericht. Dat heeft natuurlijk een hoop geld gekost. En ze hebben heel veel geld besteed aan trainingen in Zweden. Ik weet niet wie er allemaal naartoe zijn gegaan hoeveel het exact gekost heeft. Maar ja, ze hebben gewoon te veel geld uitgegeven. Ze hebben niet uh, op de portemonnee gelet. Nee. En daar zijn wij nu de slachtoffer van. Ja. En dat vind ik gewoon heel kwalijk. Ja. Ja. Nou ja goed, daar dat gaat dus nog de nodige woorden aan. Uh, ja, want het is tanken. niet de ladderwagen, Maar we hebben ook in Zandvoort hebben we twee uh, tankspuitauto's. Ja. En er uh, staat er ook eentje op de nominatie om uh, vervangen te worden. En ja, die, uh, daar is de verwachting ook van ja. dat die niet vervangen gaat worden. Dus, dus ze breken in feite, gaan de boel af hier. Okay. Dus... En ik hoor toch echt wel heel vaak uh, dat de brandweer hier uitrukt. Dat valt me echt op. Ja, nou ja, bijvoorbeeld ook de brandweer doet, niet alleen ja. voor brand. Nee, maar... Maar ook voor afheizen we... van ja. patiënten. Ja. Dat, dat is ook een onderwerp Dat valt echt toch? want dan denk ik, ja. oh, ik hoor alweer de brandweer. Ja. En daar wordt een ladderwagen ook bij. Ja, ja, ja, ja is daar is hij voor maar... nodig. Ik ja, bedoel, ja, dan, dan reden niet. personeel mag dus niet meer patiënten nee. naar beneden tillen met een branca. Kan ook nee. niet nee. altijd. Nou, ja, maar dan wordt er dus gezegd, ja, het is geen kerntaak van de gemeente, of uh, van de gemeente van de van de Brandweer. En ja, dat is dan, ja, is geen voor nodig. Dan moet er maar eentje uit komen Nee, goed. wordt vervolgd wordt ongetwijfeld uh, vervolgd daar zorg ik wel voor uh, fijn dat jullie hier uh, wilden komen om, uh, om dit toe te lichten uh, ja. want we zien nu dat uh, ondanks de stilte de storm toch nog eigenlijk een beetje voortvoedt ik kan het ook andersom bekijken hè? omdat we nu geen vergaderingen hebben staan heb je, de tijd? Heb je er de tijd voor inderdaad ja, de, dat om is het daarin te verdiepen ja, ja. De, kijk, het is ook nog eens zo dat uh, bij de laatste vergadering van, uh, van de gemeenteraad is er een motie aangenomen waarin iedere fractie in iedere partij unaniem besloot dat de ladderwagen voor zandvoort behouden moet blijven nee. en men legt bij de VRK dat bestaat naast zich neer ja. en ze zeggen gewoon van ja niks mee te maken, wij beslissen erover ja. want jullie hebben het overgedragen en als je het wil, koop het er zelf maar in nou ja, dat, hij is al van ons ja. hij ja, is al aan. waar, maar ja, ja. Een, een nieuwe ja, maar omdat wij nu, nu het hele budget hebben overgedragen aan die VRK gaan ze ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de veiligheid in, in Velzen en op Schiphol uh, hoger wordt ja. Maar daarvoor betalen we toch geen belasting daarvoor. Goed, zoals ik al zei, wordt vervolgd. We nemen er geen genoegen mee als over. Nee, Zeker. Oké. Okay. Heel hartelijk bedankt voor jullie komst. Ja, graag gedaan. Dank jullie wel. Graag gedaan. Oké, okay. en wij gaan verder met de uh, Abba Queen. Zijn we zijn weer terug en we hadden net Abba met uh, Dancing Queen. En we zouden het ook gaan hebben over Dancing in the Street. Alleen onze gast is er nog Bram niet. Bram Boon is er nog niet. Nee, dus Bram, als je luistert, uh, kom naar, de naar uh, Hoogland. Hoogland. En uh, daar gaan we zo meteen over Dancing in the Street praten. Maar gelukkig is Jacqueline al binnen. En uh, Jacqueline de Kracht, goedemorgen. goedemorgen. Dus zij zit nu bij ons aan tafel. En Jacqueline, vertel eens, wie ben je? Ik ben Jacqueline Kracht. Ik ben lid van de watersportvereniging Zandvoort. En ik zit onder andere in de organisatie voor de wedstrijd, de Nam-Remrace. En de Nam-Remrace is een wedstrijd voor katamalenzeilers. Deze is voor oorsprong ontstaan uit een lange afstandsrace. Vanuit Zandvoort via Noordwijk, Katwijk... Naar het Rem-eiland, wat er toen uh, nog lag natuurlijk, ja. en dan weer terug naar Zandvoort. Uh, nou, toen heette het dus ook nog uh, re uh, Rondje Rem, uh, ja. Remrace om het zo ja. maar te zeggen. Helaas is in 2006 is het uh, Rem-eiland afgebroken. En, uh, ja, dus toen, uh, en er lag gelukkig nog wel een uh, boei van de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. En die hebben we toen uh, genomen als uh, zijnde de ronding die men dan moet maken. Die ligt op de plek waar het eiland Ja, hij was. ligt ietsje dichter bij de, bij de kust. Okay. Ik begreep dat een, het uh, rem-eiland uh, zo'n zeven mijl uh, uit de kust lag. En deze is ongeveer, denk ik, vijf, vijf mijl, okay. of vijf... Ja, zoiets uit de kust. Ja, wij konden het Remeiland altijd bij helder weer zien vanaf de yeah. vrachtwaar. En voor de mensen die, die dat niet weten, het Rijmeiland was uh, een, een vrije televisiezender, een soort piraat die uh, ja. televisieuitzendingen verzorgde. Uit Klopt. het bestel om. Ja, klopt. Maar dat was uh, vrij snel afgelopen. Ja, dus uh, wat ik begrepen heb, in de jaren zestig uh, ja. is die uh, opgebouwd door een aantal initiatiefnemers om uh, commerciële radio en televisie uh, Ook de Veronica tijd gaan... ja. een beetje. Ja, ja inderdaad. Ja. Maar het had geen lang leven nee. beschoren, want de overheid wilde gestaan. dit. Ja, ja, het heeft, uh, nou, net wat ik zeg, in, denk in 1964 is dat gebouwd. Ja. En uh, in 2006 is die dus uiteindelijk afgebroken, omdat uh, ja, het werd toch wel qua onderhoud en zo vertrouwden ze dat niet meer. Nee. En uh, toen hebben ze hem weggesleept. Hij ligt nu in Amsterdam. Het, ja. het bestaat nog steeds. Ja, het bestaat nog eigenlijk. steeds. Ja, ja, ja, het ligt uh, in Amsterdam. En ik, ik uh, heb even op de website gekeken. Er schijnt nu een restaurant in te zitten okay. onder andere. Ja, dus uh, Ja. Maar ja, we kunnen er niet meer omheen zeilen, helaas. Nee. Nou ja, goed, jullie zeilen naar de boei toe. Hebben... Wat, wat, ja. wat was het parcours? Als je dan... Het vertrekt hierbij? Nou, het vertrekt uh, inderdaad, het, het, het is een onderdeel van de tweedaagse van Zandvoort, die volgende week wordt gehouden op 20 en 21 augustus. En op 20 augustus, dat is op zaterdag, uh, is dan de nam remrace want zo heet het nu. Uh, wij vertrekken, het startschot is ongeveer om 12 uur, uh, voor ter hoogte van uh, Holland Casino. Dus uh, vanaf daar is het dan spektakel om te zien. Uh, wij verwachten zo'n 70 tot 100 boten. Zo. Die dan uh, in twee uh, startfases uh, uh, vertrekken. Dus dat is altijd een prachtig gezicht om te zien. Ja, we hopen natuurlijk een op een beetje zon. Maar... En een beetje wind. En een beetje wind. Ja dat, ja, dat heb je nodig natuurlijk. Want dat is hier natuurlijk wel. Hè. Je hebt hier of heel harde wind, of ja. het is weer even helemaal windstil. Dus, uh... Klopt. Dus vandaar ook dat het, um, ja, hoe lang zo'n race dan duurt. Want het is natuurlijk een vrij lange afstand. Um, dat heeft heel erg te maken met eerste, de eerste branding, de golven, de stroom. En de, ja, en de wind uiteraard. Ja. ja, ja. En dan vertrekken ze hier vanuit Zandvoort. en dan ja. gaan ze richting. Dan gaan ze, dan varen ze richting uh, naar, langs de kust via Langevelder dan Noordwijk, en bij Katwijk uh, wordt een boei uh, is een boei uitgezet. Vanaf daar gaan ze de zee op, en uh, nou dan richting die uh, Namboei, die ongeveer denk vijf kilometer uit de kust ligt. En die gaan ze ronden en dan gaan ze terug naar Zandvoort. En hoe laat? Ja, dat ligt natuurlijk heel erg aan de wind. Ja, maar klopt. Hoe lang denk je dat het zo gemiddeld ongeveer gaat duren? Ja, we, de, we, ik denk dat de snelste tijd zo'n rond de 2-2,5 twee, twee uur is geweest in het verleden. Maar dan heb je wel te maken met een uh, flinke windkracht. <laughs> Maar ja, en je hebt natuurlijk verschil tussen de grote en de kleine katamalens. Dus de grote katamalens doen het natuurlijk veel sneller dan de, de kleinere is, het is ook onder andere een, een, nog een klasse-evenement uh, van de Formule 18 en de DART 18. Ik weet niet of iedereen okay. dat, ja, dat ja. wat zegt. Maar... Ja, we hadden net iemand met Formule 1. Maar... Ja. Oh, ja. Dit, ja. dat is weer ja. wat, wat, wat anders. Die gaan waarschijnlijk ja. nog sneller. Ja, en die, die kunnen zelf gas geven. Hè? Precies. Ja. Ja. Ja, wij zijn ja. altijd afhankelijk ja. van uh, de weersomstandigheden. Dat zie je elk ja. jaar met het rondje tessel. Ik bedoel, elk jaar is er wel wat. Het gaat nooit echt uh, hè, dit jaar waarden. Het weer te nee. hard. Klopt. En ja. de helft moest gewoon stoppen halverwege. En... Ja, precies. Ik ja. weet niet zoveel van zeilen, maar de wind is hier meestal zuidwest. Ja, En dat zou voor wel. het rondje rem best wel gunstig zijn. Ja, dat is inderdaad vaak wel uh, redelijk gunstig. Ja. Alleen, ja, wij kunnen we meestal nooit in één lijn uh, rechtstreeks nee, nee, nee. naar uh, de boei, uh, dus... Het moet vaak wat gelaveerd worden, waardoor de, de afstand, want we hebben in een rechte lijn gemeten dat het ongeveer 50 kilometer betreft, de, de wedstrijd, uh, het parcours, maar dat zal ongetwijfeld meer zijn omdat men dus moet laveren en... Uh, ja, heen en weer. Ja, maar als je terugkomt naar het Zuidwesten, dan heb je een nacht. Ja. Dat is wel heel lekker. Dat is hoor. altijd lekker, ja. Want dat dan gaat er ook nog de, de spinnaker omhoog ja. bij oh, de mooi. grote jongens. Ja, dat is spectaculair. Nee. Dat is heel spectaculair. Ja, absoluut. En met al die gekleurde zeilen vaak ook ja. nog. Ja, ja, absoluut. Ik zou zeggen ook, van, uh, als mensen het nog nooit hebben gezien... Uh, uh, toeschouwers zijn altijd van harte welkom En met name uh, bij de start is het natuurlijk heel mooi ja, Omdat ja. iedereen dan in één lijn uh, ligt te wachten ja. En dan uh, als het start... ook een startschip? Uh, ja, we hebben ook een uh, startschip Dat is de JAR Die ja. uh, helpt ons elk jaar om uh, Ja, een goede start uh, Die heeft ja. alle apparatuur en de vlaggen aan boord okay. En de startseinen die er gegeven ja. moeten worden En dan wordt er in twee uh, fases uh, Wordt er gestart Ja, ja. Jacqueline, dat was de wedstrijd. Je gaat ons ook nog even iets vertellen zometeen over het nieuwe clubgebouw. Ja. Wat er is ontstaan. Voor die tijd gaan we even muziekje. Brengen. Goed zo. Tom Jones is not a new show. Tom Jones, it's not unusual. Wat wel unusual is, is het prachtige clubgebouw dat jullie hebben bij de zeilvereniging. Het is klaar, hè? He? Het is officieel ja, geopend. Klopt, ja. Het is um, halverwege juli is het officieel geopend. Door um, iemand van de provincie. En, um, ja, dus ja, het is een prachtig gebouw geworden, moet ik zeggen. Het is helemaal ontworpen door een architect en uh, gebouwd door een aannemer. En er zijn heel veel mensen van de club die daar een steentje aan bij hebben gedragen. Het is ongelooflijk. Allemaal als, vrijwillig. Ja. Jullie als vereniging hebben dat helemaal zelf gefinancierd? Uh, nee, er is een, uh, een stukje subsidie aan te pas gekomen van de vanuit de provincie inderdaad. Om uh, ter bevordering van de watersport, uh, ja, watersporten eigenlijk. Ja. Ja. In, fe in feite hebben jullie een, een haven daar. Ja. Met een clubgebouw. <laughs> Ja, het is, uh, ja, en het blijft ook nu het hele jaar staan. In het verleden moesten wij ons clubhuis steeds uh, afbreken ja. in uh, oktober en uh, april weer opbouwen. En dat hoeft nu niet meer. We kunnen hem nu gewoon het hele jaar rond uh, laten staan. Waardoor dus ook de kaiters, die hebben het met name natuurlijk het meeste uh, ja, plezier van, om het zomaar te zeggen. Want die kunnen dan in uh, oktober, november, nou whatever, uh, kunnen ze ook nog uh, ja, varen. Ja, ja. Wat voor disciplines uh, kennen jullie daar? We hebben de katamanens, dus het zeilen. Ja. ja, we hebben inderdaad het zeilen en, um, met katamanens, met lasers... Er zijn er ook nog niet zo heel veel. Meest is het grofweg wel katamaran En stemmen. tegenwoordig dus ook de kaiters die uh, enorm in opkomst ja, zijn. Ja, dat is echt hè. Ja. ja. En ook door uh, het nieuwe clubhuis hebben we inmiddels al, uh, nu al, uh, een heleboel leden, uh, nieuwe leden aangemeld gekregen. Ja. Omdat het natuurlijk heel interessant is. Uh, en vooral dat je ook het hele jaar door blijft. Ja, absoluut. Ja, ja. ja. Dus, dus alle dan voorzieningen dan naar binnen zijn. En, ja. Uh, ja, ze, ze kunnen, en kunnen naar binnen. Ze kunnen naar binnen. Klopt, kunnen douchen, omkleden. Ja. Iedereen heeft een uh, soort lokker, een kastje waarin je je spulletjes kan opbergen. En, uh, ja, dus fantastisch. Ja, het ja. valt me wel, want kites zijn echt heel fanatiek, hè? Ja. Oh, Behoorlijk, ja. maar één, want de afgelopen week was weer goede wind, zag ik wel. Oh. Ja. ja, het is deze zomer denk ik wel uh, meer... Uh, de hè? <laughs> de zomer voor de kites <laughs> dan voor de zijn ja, dus helaas. Ja, lekkere branding. Ja, je hebt bij zo'n windkracht 4, 5, dat ze dan beide zo'n beetje. Maar daarna uh, dan blijven toch echt de kites over uh, vanaf 5, 6, uh, windkracht 5, 6. Nou, we hebben dus kites, we hebben zeilschepen in allerlei vormen. Ja, uh, klopt. Ook windsurfers. Uh, ja, die zijn er nog wel, maar, ja. maar dat is dat zijn niet allemaal uh... geworden. Ik zie dat ze Ik Het kite neemt door. wel de overhand ja. inderdaad. Ja, klopt. Maar er zijn ongetwijfeld nog een aantal uh, windsurfers tussen. Ja. Ja. Waarom moest dat gebouw nou een etage erop hebben? <laughs> nou, we hadden al een uh, gebouw met een etage. Dus uh, ja, we hebben natuurlijk kleedruimte uh, en zeil, waar je je zeilen en dergelijke moet opbergen. De kaartspullen moeten ergens kwijt. Uh, de kasten. En de douches en uh, dan boven hebben we dan zeg maar een uh, ja, ruimte waar je een drankje kan doen. En, uh, horeca gedeeld. Ja, horeca gedeeld. Ja, klopt. Uitsluitend toegankelijk voor leden. Uitsluitend toegankelijk voor leden. Alhoewel natuurlijk volgende week uh, op zaterdag uh, tijdens de NAMREM is iedereen uh, welkom om een kijkje te komen nemen. ...in ons nieuwe clubhuis. Maar normaal gesproken is het inderdaad alleen voor leden bedoeld. Ja, ja. En er was wat angst bij strandpaviljoenhouders... ...dat jullie het zoveelste strandpaviljoen zouden worden. Ja, dat, uh, dat heb ik ook gehoord. Maar dat, uh, het, is, het blijft een uh, vereniging... ...en je moet uh, lid uh, zijn om uh, gebruik te kunnen maken van de, de horecagelegenheid. Ja. ja, dat is zo. Uh, mm, ruim een jaar geleden zat ik hier ook met uh, mensen... vooral de kiteservice, moeders... Oh, ja. <laughs> die uh, zo'n argument hadden van ja, we willen graag die etage want dan kunnen we de boel goed in de gaten houden ja. een stuk veiligheid Klopt dat de, is ook een... er is observatie ja. ook vanuit uh, dat punt dat klopt? ja, dat klopt inderdaad wij, hebben, wij zijn eigenlijk altijd uh, op de uitkijk om het zo maar even te zeggen met uh, grote verrekijkers hebben wij boven ook staan ja. op statief waardoor we altijd uh, alle boten en, uh, of de kaiters in de gaten kunnen houden ja, ja dat is wel uh, prettig dat dat kan, ja. Ja. Vanaf, vanaf boven heb je natuurlijk een beter zicht dan beneden, ja, dus absoluut ja. jullie zijn dus blij met nieuwe gebouwen wij zijn er heel erg blij mee, ja absoluut ja. Ja. we hadden het over de toezicht, zometeen voegt Ernst Brodmeijer van de Zandvoortse reddingsbrigade ons bij ons dus ja. kunnen jullie samen nog even praten daarover is een draai je eigenlijk een dance muziekje, is dat hè Ace of B's Zullen we het even laten horen? Base. All that you want. Ik hoop dat er vanavond bij uh, Dance ook uh, een hoop van dit soort muziek geduid wordt. Dat, uh, het maakt wel de stemming. Ondertussen is uh, aangeschouwd uh, Ernst Brokmeijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jacqueline, nog even. Jij zei iets. Ja, we hebben uh, een behoorlijke, met die evenementen, een behoorlijke samenwerking met de reddingsbrigade. Waar bestaat die uit? Klopt, uh... In verband met de veiligheid, uh, het is een lange afstandsrace, uh, we gaan helemaal langs de kust uh, naar Katwijk en dan gaan we nog eens een keer vijf kilometer de zee op, is het natuurlijk erg belangrijk dat, uh, dat de veiligheid gewaarborgd wordt voor de, onze zeilers. En uh, daarom hebben we een hele goede en nauwe samenwerking met de verschillende reddingsbrigades van zowel Bloemendaal, uh, Zandvoort, uh, Noordwijk en Katwijk en uh, de verschillende KNRM's. En zij doen uh, ja, fantastisch werk. Uh, ze hebben geleid de hele race. Uh, ze varen mee. En uh, mochten er uh, zaken zijn. dan kunnen ze, staan zij paraat om meteen hulp uh, te bieden. Okay. Dus daar zijn wij heel erg blij mee. Klopt ja. dat, Inns? Ja, ja, klopt dat. Ja, tuurlijk klopt dat. Nee, dat is iets. En ik, ik moet zeggen, ook voor de Rainsbegade is het bijna een soort uh, traditie. Um, uh, ik moet zeggen dat, uh, dat wij als Rainsbegade vaak terughoudend zijn met evenementen. Uh, ...evenementenbeveiliging, en dat heeft meer te maken met onze organisatiestructuur... ...waarbij ja, wij een verantwoordelijkheid hebben voor het hele Zandvoortse strand... ...en uh, op, nou, zeker zo in uh, april, mei uh, er tientallen verzoeken binnenkomen... Tot, uh, nou, ja, ...voor ondersteuning, uh, medisch op het water... ...en wij eigenlijk zeggen, nou, wij zijn gewoon voor de algemene veiligheid... ...dus wil je iets specifieks, dan moet je dat extern halen... ...als er echt een probleem is, dan komen wij... ...want wij kunnen niet op vier plekken tegelijk een evenement beveiligen... Maar eigenlijk voor de NAMREM race eh, hebben we eigenlijk al jaren een uitzondering. A, vanwege de historie. Hè. Dat is iets wat al jaren gebeurt, hè. vroeger met, de, met, met het rem um, En daarnaast ook door, door de samenwerking die we daarin hebben met en onze collega-reiningsmechanes en de KNRM. Waarbij je ziet dat op zo'n dag uh, vanuit de 10 10 tot 12 boten. KNRM met twee, drie grote, grote boten. Voertuigen op het strand, dus er zijn echt 100, 150 man uh, zijn die dag bezig met het stuk veiligheid van de NAMREM race. Um, en eigenlijk om twee redenen. Ah, de afstand van het parcours, maar daarnaast ook doordat uh, niet dicht onder de kant gevaren wordt, maar ook een deel van het parcours echt een ent op zee uh, loopt. En zeker uh, um, de terugweg vanaf, uh, vanaf de boer bij Katwijk, het, het veld echt uitwaait over kilometers breedte. Ja. Um, en waarbij wij het gewoon belangrijk vinden om uh, ja, zo goed mogelijk te proberen die veiligheid, voor zover je dat al kan garanderen, maar in ieder geval te zorgen dat er zo min mogelijk kan gebeuren en als er wat gebeurt er eigenlijk altijd wel uh, snel een bootje bij is. Ja. Zo. Dus daar nemen jullie actief deel in? Uh, ja, daar nemen we actief in dat, deel in. Uh, Even nog afstemming van uh, de communicatie, hoe, hoe gaat het? met Je noemt KNRM, uh, Ja, eigenlijk... eigenlijk uh, uh, Hebben jullie één netwerk? Bij, uh, wij gebruiken daar één uh, netwerk voor, eigenlijk de, de, zeg maar vanuit het reddingsgebied. De, de, de centraalpost is de Reddingspost Zuid, op het, op het Zuidstrand. Ja. Daar wordt eigenlijk de coördinatie gedaan voor alle hulpverlening. Dat gaat via communicatie, via één netwerk. Dat loopt met een directe lijn ook naar de watersportvereniging. En dat betekent dat we echt die dag een gesloten net hebben en één op één contact met alle Ja, Niet hier en daar walkie talkies en die niet op elkaar afgestemd Nee, nee, nee. Dat is niet de bedoeling. hoeveel reddingseenheden moet je dan denken bij zo'n wedstrijd? Nou, wat ik net zei, we hebben volgens mij tien boten vanuit de reddingsbrigades varen. Daar komen nog een aantal boten van de KNRM bij. Op het strand drie, vier voertuigen. Uh, we zorgen ook dat op de route, hè, bijvoorbeeld, uh, er zit nog een, een renningspost bij Noordwijk bij Langeveld Slag nou, die is normaal gesproken niet open het hele jaar door nou, daar zitten die dag een aantal mensen van Zandvoort samen met mensen van Noordwijk die vanaf die plek als een soort tussenstation ook weer zicht houden op het wedstrijdparcours. Dus, de Annie Paulus vaart ook uit? Volgens mij is de, de Annie Paulus ook uh, op het water, volgens mij hebben ze een oefening die dag maar zijn ook beschikbaar mocht er wat, uh, wat aan de hand zijn. Ja, ja. Oké okay, goed tot zover eventjes de remrace. Ja, alsjeblieft. Want, <laughs> Ernst is ook gekomen om wat ja. uh, toelichting te geven van een, een prachtige folder overigens. Veilig ja. op het strand en in de zee. Ja. Het strandzand wat jullie hebben een folder uitgegeven. Ja. Um, nou, uh, jullie in brede zin. Uh, jullie is in dit geval vooral de gemeente Zandvoort. En dat ja. is wel echt een grote initiator daarvan. Uh, maar daarnaast uh, uh, zit er ook input in vanuit de Rijnsbrigade. Uh, ik heb begrepen dat de VVV heeft meegedacht. Een aantal partijen hebben eigenlijk vorig jaar gezegd: het is buiten dat we borden op het strand hebben dat de Rijnsbrigade aanwezig is. Is het belangrijk, uh, ook naar aanleiding van een aantal incidenten, ja. dat we andere manieren aanwenden om het publiek voor te lichten over een aantal gevaren die op het strand zijn? Nou, dat doen we via de websites. Dat doen we, uh, zoals ik al zei, met de borden op het strand, met vlaggen. Ja. En we hebben er eigenlijk voor gekozen om ook uh, met een folder te komen. Op dit moment alleen nog in het Nederlands. Ik heb begrepen dat ...die ook op redelijke termijnen in het Duits beschikbaar komt... Ja. ...waarin eh, aan de ene kant, en letterlijk aan de ene kant... Eh, ...een uitleg staat over wat zijn nu de gevaren van de zee... ...wat moet je wel doen wat moet je niet doen... Eh, ...een van de eh, meest verraderlijke gevaren... ...wat moet je doen als je in de mui terecht komt... Ja. ...en hoe kom je daaruit... ...en aan de andere kant een platte grond... ...met eh, niet alleen waar de de zitten... ...en hoe eh, het centrumgebied Zandvoort eruit ziet... ...maar ook een verdeling tussen wat we nou heel mooi noemen... ...de watersportzones, de kitesones... En uh, uh, het gebied voor de, voor de baders en de zwemmers. zodat dus ook voor iedereen duidelijk is waar men wel en niet uh, het water in kan met een kite, uh, met een zuchtplank. En waar gewoon lekker gezommen kan worden. Het ziet er ook echt heel mooi duidelijk uit. Ja, nou, dat, dat zijn volgens mij alle credits voor, uh, voor degene die hem uh, opgemaakt heeft. Ja. We hebben inderdaad uh, vanuit Reenschade het uh, een en ander aan input geleverd uh, ja. over de gevaren van de zee. Uh, en, ...en het muiergedeelte. Uh, en men is daar bij de gemeente heel druk mee aan de gang gegaan... ...om inderdaad zo duidelijk mogelijk op een eenvoudige manier... Uh, ...dat weer te geven en uh, te laten zien... Uh, Um, hoe je op het strand um, een hele leuke dag kan hebben, maar toch ook wat dingen in jouw achterhoofd moet houden, omdat ja, um, um, heel vaak ziet de zee eruit als een uh, zwembad ja. en een meer. Maar het blijft, het blijft ook, ook al he? is er geen golfje te zien, er zijn altijd stromingen, er is ja. wind, er is hoog en laag water. En dat is eigenlijk het doel van deze folder. Een klein stukje bewustwording bij uh, standbezoekers. Nou, ik vind hem echt, en waar kunnen de mensen, hoe gaan jullie de folder verspreiden? Nou, de, vanuit de gemeente wordt de folder uh, verspreid en is in, in eerste instantie verspreid naar de renningsposten, de VVV, uh, op het raadhuis zelf en daarnaast is men bezig om ook op het strand bij de strandpaviljoens en op ja. andere plekken de volgen uh, beschikbaar te stellen ja. hij ziet er gelikt uit moet ik zeggen, maar hij biedt ook ongelooflijk veel informatie als ik er heel even snel over ja, kijk Zo. maar ook wel heel duidelijk, weet je, er ja. staat niet te veel op maar het is wel allemaal heel erg duidelijk waar uh, de strandrolstoelen staan, ja. EHBO-posten zijn reddingsbrigades uh, het is allemaal heel erg duidelijk ja nou, dat, dat hoop ik ook want dat is de bedoeling natuurlijk ook um, um, vaak, en dat is ook de kunst bij dit soort zaken um, we kunnen nog twintig pagina's vullen ook vanuit de met wat je wel en niet kan doen het is dan vaak de afweging, wat vinden we echt de kern wat is echt het belangrijkste en wat proberen we inderdaad ja. de, de strandbezoeken en de bezoeker van Zandvoort mee te geven als ze een leuke dag op het strand willen hebben ik zie hier op een van de laatste pagina's dat is best heel erg leuk gevaarlijke stroming, nou hoort eens een keer Uitgelegd wat een mui is. Ja, ja dat vind ik ook wel echt best wel angstig. Wat is nou een mui en, en uh, hoe kun je daarmee omgaan? Wat zijn de vluchtroutes? Waar mag je de stroming verwachten? Uh, heel duidelijk. Ja, nou ja, en, en we hopen natuurlijk uiteindelijk dat dit ook een stukje meehelpt in, in alle preventieve werk wat we doen. Uh, en dat er uh, ja, weer, weer een, een stap is gezet richting een veiliger, uh, veiliger stand. Ja. ja, want het valt me echt altijd op, hè? want dit staat bij jullie ook heel mooi. Tips, veilig op strand. Ga <tie> niet dieper de zee in dan tot aan uw heupen. Nou, ik doe dat dus altijd. Ik ben een beetje angstig, denk ik. Maar dan zie ik mensen echt zo diep gaan. Ja. En dan in hun eentje... En dan denk ik, zouden ze dan niet nadenken? Um, en, een deel zijn mensen die inderdaad, wat ik al zei, het idee hebben dat ze in het 25 meter bad liggen. En inderdaad totaal geen besef hebben van die gevaren. Het zijn ook mensen die dat bewust doen. Um, um, uh, en niet het idee hebben van, nou, ik ken de zee, ik weet wat me kan gebeuren en ik loop geen risico. Ook daarbij geldt, dat geldt ook zelfs voor mensen van de rensgaden die heel vaak in het water liggen. Er kan natuurlijk altijd wat gebeuren. Ja. En ja, als je verder in zee bent, dan ja, wordt het gewoon lastiger om terug, uh, terug te komen. Oké, okay. wil jij nog iets meer kwijt daarover? Ik zou tegen alle zandvoorters willen zeggen: Neem ze een brochure, want hij is hard. Hartstikke... Ja, nou, ik zou ik, zeggen: lo, loop langs bij de, bij de infobalen, op het gemeentehuis, bij de VVV, op de renningsposten. En uh, ik heb begrepen: de komende tijd ook bij steeds meer paviljoens zijn de folders verkrijgbaar. Maar kijk hem een keer in. Um, en niet alleen de gasten, ook de zandvoorters? Ja. ja. Uh, die kunnen dan ook de gasten nog een keer wat vertellen eruit. Inderdaad. Okay. Heel erg bedankt voor jullie komst. Ja, Over de weer, verschillende ja. zoutwateronderdelen. Heel veel succes komend weekend. Of volgend weekend. Ja, dankjewel. Ik komend weekend, ja. want nu is het weekend. Ja. En ik hoop lekkere zon en een uh, mooi windje. Lekker windje, ja, dat is belangrijk. Ja, ja dank Oké, okay, bedankt. Ja. En Betty, wij gaan nog even door met het afsluiten van ja. dit programma. Ja. Het is alweer uh, voorbij hè? Het is, is alweer voorbij. Oh. Ja. We gaan uh, nog even door met de agenda. We hebben nog een paar dingen die misschien wel leuk zijn voor ja. dit weekend. En dat uh, begint vandaag tussen 11 en 5 uh, en uur. Daar hebben we vorige week al even over gepraat. Er is het uh, grote strand bij Meijer aan zee. Is er uh, aan de gang. Belangstellenden kunnen nog altijd komen kijken. Het is uh, een groots opgezet toernooi. En dan hebben we natuurlijk vanavond Dancing in the streets In het centrum van Zandvoort Ik heb begrepen dat er vijf podia's komen Met ja. uh, verschillende DJ's En dat we gewoon heerlijk door de straten van Zandvoort gaan dansen Dus mensen, kom allemaal Het begint om 8 uur en duurt tot 12 uur ja. En uh, als je dan nog niet uitgedanst bent Dan kun je morgen uh, zondag Vanaf 5 uur tot tien uur bij mij en een zee nog de tango dansen. Ja, kan jij die doen? Nee, ik vond dat zo moeilijk. Ja, ik kan hem een heel klein beetje, maar als ik zie die, die draaiingen die ze allemaal doen, ja. ik denk dat ik dat niet meer ga leren. Nee, nee, ook niet. In ieder geval uh, kun je daar naartoe, uh, je kunt daar deelnemen. Het is uh, wat ze noemen milonga en blanco, oftewel in het wit gekeken. Ja, morgen ja hè. Ja, het is, uh, en allerlei soorten tango's worden gedaan. En natuurlijk hebben we morgen de. waar we het al vandaag in ons programma over hebben gehad: het Place du Tetre. Het kunstfestijn wat wij in de poststraat en het kerkplein hebben. Het begint om 11 uur, heb ik begrepen. Dus ja, dat is morgen. Ja, uur. Met gezellige muziek. Met, ja. Uh, nou ja, we hebben het al gehoord: van alles. Allerlei erbij. lekkere sapjes, jams. Ja. En uh, morgen. ook morgen al. Ja. Uh, om 1 uur. De Busquitos in het uh, muziekpaviljoen, oftewel de papegaaienkooi, uh, <laughs> op het Raadhuisplein. Tommy Tornado, Danny Glutani, Ronnie Rollator en Buschito Jelly swingende muziek van de Roaring Twenties tot aan gisteren. Ja, en dan uh, hebben we maandag is er weer tango bij wij dan aan zee. Ja. En dat begint s'avonds om, uh, om half acht, dus we kunnen heerlijk, uh, ja. we kunnen wel meegaan doen. Hoor. En uh, ja, ja er zijn een heleboel hobby tango dansen ja, in Nederland. Hè? maar het is ook heel mooi ja. om te zien hoor. En er komt denk ik een beetje de maxima. Ja, dat, dat wij zou toch best wel Dat de tango kunnen. zijn gaan dansen. Ja, ja. Ja. Nou, daar kun je naartoe. Je kunt eraan ja. deelnemen. De, ja. vrijwillige bijdrage Het is ik. een vrijwillige bijdrage als je wat voor de kostendekking wil doen. Dan, en dan begint er iets waar ik, waar ik eigenlijk wel in, in heel erg in geïnteresseerd Ja, ik ook. Heb. Jij ook? Ik las het vanmorgen. Ik denk, oh, wat ja. is dat leuk. En dat is uh, van 19 tot 25 augustus opbouw. ...zandsculptuur op het Badhuisplein. Ja, geweldig hè? Ja, dat, ik vind het zo... Een, uh, ...tot nu toe heb ik nooit in het echt gezien. Ik ga beslist kijken hoe ja, ik ze ook. dat uh, maken. Er worden enorme sculpturen... Oh, dat is zo dit, mooi. Drie ...bij drie meter ja. en 3,5 meter hoog. Ja. En uh, wat ze ervoor nodig hebben... ...kijk eventjes in mijn, uh, in mijn berichtje... ...er wordt 200.000 kilo... Ja. ...sculptuurzand gestort... Per sculptuur is er 40.000 kilo nodig. Ja, maar als je ook ziet hoeveel werk het is en hoeveel mensen dan aan één zo'n sculptuur werken. Ik heb het een keer in Scheveningen gezien. Ja, ja ik vond het echt geweldig. Het is uh, in ieder geval, uh, ik vind het de moeite waard ja. om daar eens uh, naar te gaan kijken. En ik ga er beslist ook naar kijken. U kunt er in ieder geval op het Badhuisplein... De rotonde kunt u terug. En het begint dus 19 augustus. Goed, het einde van het programma is ja. bijna daar. Uh, wilt u nog een keer naluisteren? Dit programma wordt herhaald donderdagsmorgens van 8 tot 10 uur op CFM Zandvoort. Uh, u kunt ook uh, naar cmfzandvoort.nl naar de site toe. En dan het programma gemist, vul tijd en datum in 1 uurtje. En dat is een technische zaak. Later invullen. En u kunt het ook via de computer weer een keer horen. Ja. De techniek en regie was ja. in handen van Pascal van der Beek. Dankjewel, Pascal. Pascal, weer heel erg bedankt. Ja. Redactie eh, was in handen van Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. De koffie. Ja. Ja. Hennie was er vandaag toch niet, dus die koffie hebben we met z'n allen Een Beetje zelfbediening. Ja, Yvonne was er en Cor was er, dus het ging ook eigenlijk allemaal goed. Ja hoor. En de presentatie. Dondegrebber. En... Betty van Voorst. Dankjewel Don. Wij wensen iedereen een prettig weekend en we gaan eruit met Mark Knopfler, Wild Theme. MUZIEK